zes uur. Lodewin met het NOS Journaal. In een achtertuin in Kaatsheuvel zijn twee mensen overleden, waarschijnlijk na het inademen van chemicaliën. Een derde persoon is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zit er een drugslap in het huis waar de tuin bij hoort. Een aantal woningen in de buurt is uit voorzorg ontruimd en de brandweer is bezig met metingen. De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Hij blijft staan op 67 jaar en drie maanden. Minister Colmees van Sociale Zaken heeft dat besloten op basis van nieuwe cijfers van het CBS. De gemiddelde levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd werd ingevoerd in 2013 om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden.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 Bij een ongeluk met twee bussen in Almere zijn vier mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn het lichte verwondingen. De bussen van Maatschappij Connection reden frontaal op elkaar. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In museum Paleis Het Loo zijn twee kostbare vazen beschadigd geraakt. Hoe dat is gebeurd is niet bekend. De vazen waren ooit eigendom van Anna Polona, de Russische vrouw van koning Willem II. Paleis Het Loo heeft ze in bruikleen van de gemeente Wassenaar. De precieze waarde van de vazen is niet bekend, maar het gaat waarschijnlijk om miljoenen euro's. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt. Het blijft vanavond droog. De minima liggen vannacht rond de 7 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in het westen is er weer meer bewolking en soms regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad heb je nu op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Diemen en Muidenbergen 20 minuten. Een kwartier extra op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier vertraging. En op de A27 Utrecht Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Luisteraars, welkom terug. Ja, ik moet een rondje draaien, maar ik doe het lekker niet. <laughs> Vandaag niet. <laughs> welkom terug en ik kan nu zeggen, goedenavond luisteraars. Welkom terug voor de tweede uur uh, Zandvoort rijdt door, oftewel Hans met zijn vrienden in de avond. En onze griepertje is er nog steeds. Ja, maar als je geen rondje draait, ga ik naar huis hoor. Oh, dan doe ik het wel. Ja, kijk dan. Kijk, we Dat hebben een rondje gedraaid. Ja, ja. ja gaaf. Ja. Dank wel, Hans. Ja, graag gedaan. Ja, dus ik ben er gewoon. Ja, ja. hoor. Ja, nou een hele <sus> uur. En we hebben nog een hele hoop te doen. We hebben uh, een recept van de dag. En uh, dat is, uh, ja, is zo'n lekker stamppot. En het weer voor het komend weekend. een verzoekplaats van de week. Ja, en, en natuurlijk allerlei nieuwtjes en lekkere muziek. En weet ik van wat allemaal. dag gedrocht. Ge ja, die komt ook, hè. Ja, ook ja. nog. Ja, ja. Ja. Nou ja, we zullen, we zullen er wel wat leuk van maken. En ik wil eigenlijk beginnen met een. Uh, ja, ik, ik vind zelf dat vind ik de mooiste uitvoering van dit liedje. Het mooiste. Ik ga met iets anders beginnen. Mag dat ook? Op de beatboxzingers, dan. Ik ga met een beginnen. Is goed. Doe jij <lacht> dat maar. <lacht> Oké. Okay, heel veel plezier.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 Force. I used to live alone Ik bedoel niks Schilber. Ja, ik, vind het, ik zelf vind dit de mooiste uitvoering van Halleluja. Ja. ja. To, Toet ook. Die was even weg. Ja hoor. Ja. Ik heb dat liedje voor het eerst... heb ik hem horen zingen bij de beste zangers van, uh, van Nederland. Dat is ja, zo'n programma. Ik vond het zo geweldig. Ja, dus dat ik mijn tranen over naar te ja, rekenen. Ja, dit is echt geweldig. Is, uh, ja. Het is nog mooier dan deze trouwens. Ja ja, ja, ja, ja. Maar goed. Ja. Maar het is wel live, hè? Dus dat wil ik er wel even bij zeggen. Hè? Ja, wiens live is het dan? Vreselijk zingen. Wat zeg jij? Wiens live is het dan? Eh... Uh, nou, niks schilder. We zit jij nou te schudden? Hij zegt, het is wel live. Nou, wel live dan. Ja, niks schilder. We had hem zelf toch afgekondigd? Weet je dat het niks schilder is? Oh, niet zo live. Uh -huh. En wat gaan we doen? Weet ik wel. Oh nee, zo meteen pas. Ah, dan we eerst dat anders. Nee. En, uh, <laughs> nou, ik kan wel wat vertellen. Nee, nog wat... nee, te laat. Te laat. Te te laat. Jan Doppie nog eens aan toe. Hij is ook snel. Alleen hier hoor. <laughs> <laughs> I'm not a perfect person There's many things I wish I didn't do But I continue say before I go Must live with every day. gewoon altijd lekker dit nummer, vind je niet? Ja, ik word er wel vrolijk van, hoor. Ja, ik vind nou, vrolijk ook. wel. Ja, ik word er wel vrolijk. Ja, ja. Nou, klinkt lekker, lekker, Ja, dat ja, het is waar. Dus, He uh, heb je de, de reason vrij. van hoe Hoobestank. Van en... wie? Ja, ja hoe Ik kan er ook niks aan doen. Oh. We werden zo'n wakker en... hoe En ja, hum, dat was het. <laughs> zeg, uh, ja. Zullen we eens... Uh, hij is er. Hij, zullen hij, zullen staat op, is, uh, hij staat op de markt. Ja, wat zullen we eten? Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die tegen dat zeggen kan? De man. Ja, ik heb een, een heerlijke combi. Nou, klinkt het. Ja, kom maar op: smeuige aardappelpuree met ertjes en een pittig gebakken hamblokjes. Babblokjes. blokjes zijn Het zijn meerdere blokjes in één gerecht. Ah, oké. Ja. Ja. blokjes Kijk, dat is weer wat anders. bon Sorry. dit is chocolaag, geloof ik Dit is toch een stampot? Maar wel lekker. <laughs> <hijen lageren> ja, ja, en en wat, tell, wat voor ingrediënten ja, in nou, heb je nou, wat, nodig? Wat Hans. hebben we daarvoor nodig? 500 gram kruimelige aardappel. 200 gram hamblokjes 200 gram ertjes uit de diepvries een kleine rode peper, daar hebben we hem, 125 gram crème fraîche, een snuf paprika poeder en een theelepel sambal. En dat hoeft dan niet, maar het kan wel. Stampen! Kijk, ze kan het wel. Het ging wel over. <lacht> <lacht> en hoe, hoe moeten we het bereiden? We gaan het volgende te werk. Breng een pan met water aan de kook met een snufje zout en kook de aardappels in 20 minuten gaar. Kook ondertussen de ertjes in een paar minuten gaar... in de magnetron of in een pan met water en giet ze af. Hak de rode peper fijn en bak kort aan in een koekenpan. Voeg de hamblokjes en de paprika poeder... en eventueel de sambal om het extra pittig te maken toe... en bak een paar minuten mee. Giet de aardappels af en vang wat van het kookvocht op. Stamp de aardappels fijn en maak ze lekker met smeuïge... lekker smeuig, het crème fraîche en het kookvocht. Breng de puree op smaak met een snufje zout... En peper. Schep de estjes door de puree. En serveer met de pittige hamblokjes. Ja. ja. Nou, is dat, is dat lekker hand. of niet? Ja. Hans, ja. als je het hebt over bereiden, helemaal in het begin. Ja. Is dat dan met een lange ei of een korte ei? Een korte ei. Oh, oké. Okay. Nee, nee dan een korte ei. Ja, anders moet je eerst opstijgen. Dat ja. schiet ja, niet uit. Ja, maar maar... Hij probeert me weer te vangen, zie je dat? Dan nee, ja, werkt dat, hè? Mm -hmm. ja, ja, ja, ja, ja. Als nou. je de vraag gaat ja. stellen, dan weet je het wel. Ja. Oh, er komt hier wat aangehuppeld. Dat een toetje, geloof ik, hè? Ja, ik, ik, ik doe eerst maar een... Hallo. Hallo. Ha, hallo. Ha, hallo. Ha, hallo, meneer Roo. Ha, ja. Hai, kleintje. Zeg, ben ho, ho, je ook, ook verkouden of niet? Nee. Oh? Waarom? Nou ja, omdat we... Uh, om een to, grote toet is wel verkouden Ja, dat is niet mijn toet, Oh, dat is niet jouw toet? Nee, joh. Oké. Okay. Nou, wat gaan we als... De, we gaan daar pr doen eerst, hè? Oh, ja. We, ja. Ja. ja het zo leuk hè ja het leuk is leuk zullen we het nog een keer vragen ja mag ik het we, nog eens nog, nog, nog een keer, keer. Ja. Joppie! <laughs> en en uh, uh, hat you wie ze bedoelt Vraag je hat you that nou dat He, past wel dat, dat... dat past wel bij toe ik nou, hat -taart. mama zegt altijd um, uh, hat en dan zegt zij mon maar ik vind hat you leuker hat you en ze hat en is dan eigenlijk mon ik heb geen idee. Weet jij wat het is, Ro? Nee, niet mijn kind. Nee, dus, nee maar wat dat toetje is. Mama zegt altijd. Monchoe. Maar ik vind Hachoe leuker. Oh. Dus doe ik al Hachoe dat. Oh, oh, zo, wat ja. leuk. Taart. Ja. Nou, ja. Uh, dat weten we ook weer. We gaan, uh, we gaan Hachoe weten. Ja. <laughs> Gezondheid ja. zeg je erachteraan. Ja. Okay. Hachoe. Doei. Ja. Doei. Doei. Deeply, deeply. En uh, vo vo voordat ik het vergeet. Het van voor, voor C -E dat zijn wij vandaag. <groeid> ja, dat zijn wij. <laughs> ja, weet je niet dat? Uh, nou, jawel, maar je staat toch altijd zo leuk bij het grijns als je dat soort dingen doet. <laughs> je hebt er zoveel zin in altijd. Dat is zo leuk om te zien. Ja, ja. er zijn wel ja. meer dingen die, waar ik zin in heb. Maar ja, ik ben met jou getrouwd. En dan dus. lacht hij niet meer om. Zucht. Echt hè? Ik heb ooit ja gezegd en met mijn domme hars. ik weet niet waarom. Ja, ik, vanwege ik... de dolfijnen denk ik. Zou dat het zijn? Ik, dat ik kon denk. ik ook niet zonder dat ik met je ging trouwen, dus dat is het niet. Ja. Ook ben je met hem getrouwd? Ja, ook nog. Och jeetje. Ja. Ja, hoezo, dat kan ik ook aan jij niet vragen, ben je Ach, met hem God. getrouwd? hé, hé, hé, hé. 48 jaar. Ja, ja, precies. En ik krijg antwoord, want jij hebt niks te vertellen. Dat zijn we net allemaal. Uh, uh, muziek. Ik kijk er gewoon niet aan. Ja, precies wel slim. En uh, nu wordt er gevraagd: maar gaan we het weer doen? Nee. Nou, dan ga ik het niet weer doen hoor. Hij het niet doen? Nee. Nou, dan ga, dan, ga ik, dan ga ik eerst even wat voorlezen. Ga jij maar, maar wat voorlezen? Ik ga het doen. Want woensdag is het weer Cinema, Cinema, Nostalgie. En deze keer is het Hempstead. Op 7 november opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor Hempstead. Met Deanne Keaton en Brandon Cleason. De Amerikaanse weduwe Emily Walters woont aan de rand van Hempstead Help. Een groot park in Londen. Na de dood van haar man lukt het haar maar niet... om het leven op te pakken, ondanks de hulp van haar zoon Philip. Haar leven krijgt een verrassende wending wanneer ze Donald ontmoet. Een man die in het park Hemsted woont. Ja, en dan is het het bewijs maar eens... dat leeftijd geen barrière hoeft te zijn voor een tweede kans... want die krijgt zij dan ook. Ja, en wat is dat ontvangst met koffie en thee? Vanaf één uur... En de film vangt aan om half twee. De kosten zijn zeven euro, inclusief belbus. Film, koffie en toeslag. En wil u niet gebruik maken van de belbus, dan kost het zes euro. Indien u gebruik wil maken van de belbus, kunt u zich opgeven bij pluspunt, telefoonnummer 023, 5717373. En de losse kaartjes, zonder de belbus, zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Antwoord. Gastheer en gastvrouw zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en op naar de stoel. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van stichting Kunst Cirque Zandvoort en seniorenvereniging Zandvoort. Is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is voor ieder. het is dus dinsdag, geen woensdag, maar speciaal voor senioren toegankelijk. Locatie Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummer 5. En de website is www.circuszandvoort.nl En volgens mij moet ik ermee stoppen. Next thing that you feel, we were up in flames in a. in rest Radio vanuit Zandvoort presenteert het strandweerbericht door Toet Kruijerstein. Vandaag dag waren er wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Uh, vanavond en vannacht blijft dat weerbeeld zo hetzelfde. En het blijft zo goed als droog en er staat weinig wind. De minima liggen tussen de of rond de 7 graden. Morgen zijn er perioden met zon. In het westen is er meer bewolking met soms wat regen. Het wordt ongeveer 14 tot 17 graden bij een meest matige zuid tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er perioden met regen... Morgen trekt de regen weg en er vallen enkele buien. Er wordt dan hooguit een graad of tien. De wind is westelijk en meest matig. Dus uh, het, het keldert nogal, hè? Ja, het ja. gaat hard. Ik heb mijn uh, regenton al gemaakt. We krijgen een nachtvorst. Ja, oh, godverdomme. Je, je regenton al mee. Ja, dan maak ik mijn Regenton altijd leeg, want anders gaat hij kapot. Oh, om de ja. gaat die Gaat die potje. daar gaat erin zitten er dan. <laughs> Waarom dat? Als is een nachtvorst. Oh, godverdomme. De nachtburgemeester, dat hè? Dat is de verschrikkelijk, hè? Jonge, <laughs> jonge, jonge. Maar een burgemeester is geen vorst. Hoor. Nee, nee, nee. Dat nee is dus het ja. was geen duidelijk nee, grapje. Nee, nee, nee. nee, nee. Je, je hebt gelijk. Want wat... wat Tuurlijk Als je een nachtvorst hebt, dan heb Maxima geloof ik een probleem. Of vorst het, aan de grond. Vorst de grond. grond. Oh, dat was het. Ja, dan ja. knielt hij. En dan, ja, ja weet je ja. wel, hè? Ja. Ja, Willem, Willem, Wim Lex heeft liever dat Maxima aan de grond zit. Hm. Ja, precies. Maar dat is weer heel wat anders. Dan komen we weer terug op 06-stemmetje. Ik zeg voor dus niks. Nee, dat was al genoeg, dat gezicht. Mm. Gone and close the curtains. Cause all we need is candlelight. You and me and the ballow.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 Winter. altijd weer. Zie ja, dat was safe tonight van Eagle Eye Cherry. Ja. Hey, ik vergeet bijna niet meer om af te kondigen. Ja. Het gaat echt, man, man, man, man het, man, het man. wordt echt nog eens wat met je stoer. Ja. Hé, hey, uh, uh, heel veel mensen waren vanmorgen helemaal in paniek. Hè? Heb je meegekregen? Ja, had? ja, ja. <laughs> ja. Ja, oh, de driftige berichten op Facebook. Help, mijn WhatsApp doet het niet. Ja, nou. Man, man, man, wat waren mensen helemaal verdrietig Misschien gaan de mensen zo... dan toch eens met elkaar praten. Zou het? Nou, <laughs> ja, misschien wel. Als je zo al die berichtjes las, dan ja. had ik zoiets van nou alsof inderdaad het spreken je ontnomen is. Ja, of zo. <laughs> ja de WhatsApp kwam vrijdagochtend dus met een storing, Bevestigd het bedrijf. Inmiddels lijkt de storing te zijn verholpen. Sorry. De meldingen kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Indonesië. Nou, ja, de meeste versta ik toch niet, dus prima. Je hoeft ze ook niet te verstaan. Het is die hè? Wat oh, ja. De problemen begonnen vanmorgen toen gebruikers een profielfoto niet langer konden verwijderen of wijzigen. In sommige gevallen zagen de gebruikers de profielfoto's ook van anderen niet meer. En later was het ook niet meer mogelijk om berichten te verzenden en te ontvangen. Maar goed, alles doet het weer. Dus we hopen dat iedereen weer met een gerust hartje straks kan gaan slapen. Ik heb, uh, heeft niemand Jawel. anders nog problemen met WhatsApp is er aan mij gevraagd? En ik heb geantwoord. Ja, ze sturen allemaal berichten. Ja. GELACH <laughs> Hit you when you die Dit hardeek, Bonnie Tyler. Ah, een lekker nummer Ik meen weet meen nooit of ze nou dit. te veel gedronken en gerookt heeft... of dat ze gewoon de stem aan Gort heeft gezongen, maar... Ja, ik gok het laatste, maar ja... Ja, ja je weet niet, whisky krijg je ik ook zo'n stem van, Ik vind het niet stemband, vervelend. He? Je ja. krijgt met whisky ook zo'n stem? Ja, zeggen ze, ja. ja. Ja, dat is bij jou toch niet te horen? Nou, dankjewel, hoor. Nee, graag gedaan, hè? <laughs> Gaat-ie weer. Ja. Zodan, heb je het over mij over een telefoonstem in jouw ja. radio? Ja. ja, mooi, hè? Daar ben ja. ik nog niet uit, Hans. Nee. Oh, okay. Maar het is ook gegeven eraan helpen, hoor. Niet <laughs> ja, dat doen we niet. Knip, knip. <laughs> ja. oh. nee, maar de, de leraren uit het basisonderwijs gaan weer op 12 december opnieuw staken. Als, oh. als hun eisen niet worden ingewilligd. Actiegroep PO in actie heeft het vrijdag aangekondigd. Mede namens de onderwijsbonden en schoolbesturen. De actievoerders blijven erbij dat het basisonderwijs er 1,4 miljard, zo, dat is nog wat, 1,4 ja. miljard per euro bij moeten komen dit jaar. Per euro? Euro, euro per, per jaar, hè? Ah, dus 1,4 ja. miljard euro per jaar. Ja, kan het? Ja. ja. En de leraren willen nog deze maand met verantwoordelijk minister Arie Slop. In gesprek gaan. Nou, dat gaat echt in het slot zitten. Nee, nou, ja, denk ik, precies, dan dan dat gaat ja. niet goed Je zei het ook op een manier waarvan ik dacht, nou, dat kan nooit goed wezen. Kom In gesprek? Ja, slot. Vervolgens wachten ze de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer af. Die voor van de week, het, voor 5 december, staat gepland. Ja. 5, 5 december voor Sinterklaas. Ja, wat moet ja. hij doen? Nou, ik vind dat hij maar een zak open moet trekken, die Sinterklaas. Vind je niet? Uh, ah. Oké. Okay. Voordat ik nog allemaal dingen ga zeggen, gaan we gewoon even muziek draaien. Het is veilig. Een zak met geld Het is gewoon veilig. Een zak met geld. En dan moet je dat voortaan zeggen hoor, want zo klonk het een beetje eng. Voordat Albert Jan van de zin eraf gehad, <laughs> vind ik dat een lekker nummer. Pinkerlek, Natalie Cole. Inderdaad, de dochter van... Net King Cole. Nat King Cole. Zeg, uh, niet om het einde van, maar... Uh... Alweer een verzoekplaat. Ja, dit kan voor een hele lieve vriendin die eventjes een flink hart onder de riem nodig heeft. Um, komt goed, wijfie. Uh, voor jou, Thunder van de Image Dragon. With the quick fuse, I was uptight.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 Lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, the thunder, thunder. image dragons and uh, Sterkte daar uh, in het oosten. <laughs> ja. Is dit het, het oosten? Nee, de nee. dame uit uh, Steenwijk. Oh, Steenwijk. Ja. Oké, okay. nou, wel sterkte dan. Ja, ja. veel lief, ja. schatje. Hebben we nog leuke berichten, jongens? Ja, voor jou, denk ik. Voor mij? Ja, ja ik heb voor jou een heel mooi bericht. Dan heb je de Staatsloterij gewonnen? Nee, de, A ja, de ja. andere berichten zijn niet zo leuk, hoor. Ja, de AOW-leeftijd gaat niet meer omhoog. Hij blijft 67. Ja, nou, daar ben je bijna, uh, en, drie, na, hey, en drie maanden, hè? En drie maanden, ja, dat staat hier. Ja, ja. En drie maanden. Ja, oh, Hij is ja, aan ja. het aftellen hoor je dat. Ja, ja maar dat is in <laughs> 2022, gaat hij niet omhoog meer. Nee. Dus. Dat is toch dus, een goed, uh, goed verhaal? Ja, hoeft niet, je bent nog niet zover? 2022, dat is al over vijf jaar. Ja, nee, is hij er vier, nog niet? vier zelfs. En is hij er nog niet? Nee, precies. Dus nou. dat zegt nog niks. Nee, maar dat verandert niet. Dat geloof ik niet. Maar wel nee. Hans heeft met Rutte gebeld. Ik heb met die man in dat torentje daar zo. Ja, tuurlijk. Dat was niet Fred Rutte, hè? Die bedoelde. Nee, dat is die trainer. die andere Die andere. Ja, met die Buma en zo. Ja, die er ook niet zoveel van kan. Nee. Sorry. Van Pixie Lot? Wij zijn je altijd. Uh-oh. Ben je dus ongeveer? Uh -uh. Uh -uh. Nee, dat zijn de. de e oh, sorry. Tele-tubbies. tubbies Kom op, het is de, nog geen uh, ja, zijn, avond. Mag nee, zijn, je mag het niet ohja. zeggen. Het hele Ja, die ook, nou, precies. Hij zei iets heel. Anders. Nee, ja, maar zo, hoorde, zo, zo noemde hij ze ook zo. Bart de Graaf, die noemde ze ook zo, zo. Echt waar? Ja, dat weet ik, maar dat, mag je, dat mogen wij toch niet zeggen. Dat is helemaal niet netjes. Oké, okay, wij mogen het niet zeggen. Wij mogen het te woord, woord niet zeggen. Nee, maar het, nou, tel het erbij. Dak het feest. Ik zie je. Ik zie je een, <laughs> zeg! Jeetje! Dat is een dubbele tegenwoordigheid. Ga je schamen, oh. jongen. Nee, die krijg je haren van. Hij gaat de hoek in. Zacht. Nou, op zijn minst. Ja. Op zijn knieën zelfs. Ik heb, ik heb wel een nieuwtje voor de, de liefhebbers van Neil Young. Hij gaat weer een nieuwe, een nieuwe uh, plaat maken. En de eerste single van Young. de 38ste studioalbum. Already oh, oh. Great is vrijdag verschenen. Och, En hij is 71. Ja. <coughs> en heeft geld tekort. Ja. Dus zijn vibrato oh, op zijn gitaar, dat gaat als vanzelf. Ja. Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja. je vastpakken en muziek. Oké. Muziek. Muziek.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 I'll fall heavily. I've seen those luxurious Some girls don't. I know Een soort van guilty pleasure is dit wel, hè? <laughs> ja. Some girls van Racy. Ja, sommige ja. meiden, hè? Ja. Ja, uh, ja. leuk. Uh, ben ik niet mee met sommige meiden. Nee? het nee. is ja. nog maar eentje. Ja. En uh, wat voor eentje? Nou, dat valt er wel mee. Een bad eendje. <laughs> een bad eendje. <laughs> Kwak. Een beetje grieperig, maar verder gaat het wel. en blub. Ja, wel. ja, nou ja. Gaat best wel En hadden we nog een nieuws? Nou ja, we... Dat er vanmorgen op de A9... dat er uh, uh, uh, weer een belachelijk lange file heeft gestaan. Uh, okay. Er was weer een aanrijding richting Amstelveen... bij het Rottenpolderplein heeft voor file gezorgd. En twee rijstroken waren dicht... en de file groeide immens snel... En uh, uh, door het ongeluk stond er om zeven uur vanmorgen al zo'n 10 kilometer file op dat nou, stukje. Lekker. Ja, dus die hebben het uh, gezellig gehad. Jongen, jongen, ja. jongen. Ja, en uh, vanaf kwart voor acht nam de file heel voorzichtig af. Want toen waren de auto's die bij de aanrijding betrokken waren weggehaald door de Berger. Dus ja, weet je wat dan dus alleen is? Een wat, WhatsApp ligt het ook, he. dus ja, dan ook uit? Ja, precies. Doen, oh, niet oh, zo oh, oh, oh, oh, ja, vreselijk. Echt drama en top gewoon. Ongelooflijk. oh. Oh, dat ook, ja. Ik vrees dat we een klein stukje van dit nummer gaan redden, Hans. Oh, mogen we daar volgende week mee beginnen? Ik vind het zo mooi. Ja, nummer. Dat is goed hoor. Donderdag. Hebben uh, het onthouden? Donderdag. Ja, donderdag. En donderdag we... het ook onthouden, donderdag. Hans? Want jij begint altijd. Oh, ik moet er ook oh, mee oh. beginnen. Oh. Ja, ja, weet ik niet, maar oh. hij vergeet het. Dus oh, oh. daarom vraag ik het aan jou. Oh oh. Ah, <laughs> ja, ik zeg helemaal niks, hè? Hey, goed hè? Ja. Hey, wie van de vier okay. lijkt Hans het meest? Ik ken ze niet. Tinky In, Winky, is die paarse. Ja, die ben ik. Jawel. wel, Nick, Dat was homo hè met zijn handtasje. Oh, <laughs> En dan had je Dipsy, dat was die groene. En dan had je Lala, was de gele. En Po was die kleine rode. Oh, dan ben ik Po. po. Ja, want ik ben niet zo groot. Po! I Au. Ik weet po. niet wat ik erg vind. Het feit dat, dat je dat ik ze ken. Dat, dat, ja. Dat je over teletubies heb, hebt of het feit dat jij ze kent. Ja. ja, schat. Ik heb dat met mijn kinderen allemaal mee moeten kijken. Dus ja, dan leer je ze wel kennen. Oh oh. Ja, ja precies. Ja. Ik, uh, ik, ik zeg even helemaal niets uh, hierover. Nee, lijkt nog me, een lijkt keer. Me, lijkt me... het is afgelopen. Ja, denk ik. iedereen. Ja. Nog een keer! Ja, mag niet. <laughs> nou, ja, ik, ja, ik, ik zou zeggen een heel, uh, een heel prettig weekend. Een gezond weekend! Een ge gezond weekend! <laughs> Geen griep. Ja, hopelijk niet. Nee, nee, nee, nee. En jullie ook, hè? Vest het op. Ja, dat goed hoor. En is uh, goed. ik ben er donderdag weer. Ik ben er ook donderdag aan. En ja. vrijdag weer. Dus uh, fijn. Volgende week allemaal. Ja, goed weekend! En een heel goed weekend. Goed weekend. Dag! Doei!